...is Goedemorgen Zandvoort op Zierven. Goedemiddag morgen natuurlijk. Uh, terug bij CFM Zandvoort live vanuit Hotel Hoogland. Het, goedemorgen, het programma Goedemorgen Zandvoort. Uh, wij zijn, uh, ik ben in ieder geval Ben Oveugen en naast mij zit Betty van Vorst. En we gaan uh, natuurlijk de volgende onderwerpen dit uur behandelen, Betty. Ja, wij beginnen met uh, de APV. De APV. En ja. straks daarna hebben we het over Kunstkracht 12... En dan hebben we ons laatste onderwerp, is met de Duinwachter, ja. Gerard Scholten. En, uh, maar we gaan eerst even naar een stukje muziek, uh, dacht ik. Ik kijk even naar Pascal, onze technicus. Met Don't Look Back. Don't Look Back. It's a you when you die. Zo, en dan gaan we nu beginnen met het eerste onderwerp van uur 2 van Goedemorgen Zandvoort van 23 november. Of is het inmiddels al 24, Betty? Nou, volgens mij is het september. September, ja. Eens <laughs> um, even kijken, ja, ik word een beetje gestoord in mijn oortjes. Uh, de algemene plaatselijke verordering. Uh, ...Edwin van der Zilk, bewoner van de boulevard... ...die kon het net zo mooi vertellen... ...en ik kwam met een enorm papier... Uh, ...papier aanzetten... ...Edwin, wat... Uh, ...ja, leg eens uit... ...waar gaat het over? Kleine correctie, Edwin van der Slik is het... Um, ik ga die vraag meteen doorspelen aan Ellen Heij van de VVD. Zij is jurist en ze kan ontzettend goed uitleggen voor de luisteraars hoe eenvoudig de ABV is. Ja. <lacht> Ellen. Nu maar hopen dat ik die uh, verwachting waar kan uh, maken. Um, ja, zoals ik net aan Erwin uh, al vertelde, de algemene plaatselijke verordening betreft eigenlijk hele specifieke regels uh, voor Zandvoort. En dat, dat ligt, staat eigenlijk compleet naast uh, ja, de landelijke regels die we hebben bijvoorbeeld in aanzien van het strafrecht. Uh, dat je niet door rood mag rijden. Dat geldt in heel Nederland. En deze regels zijn echt toegespitst uh, tot Zandvoort. Als je dan bijvoorbeeld hebt over de sluitingstijden, dan gaat het echt op de over de sluitingstijden hier in Zandvoort en niet zozeer elders. Dus het is eigenlijk een nadere specificatie van wat we met elkaar willen in Zandvoort. En wat willen we met elkaar in Zandvoort? Uh, er is een heel, heel uh, boekwerk, nou, kan je bijna wel zeggen, is er gepubliceerd? Is, is dit zeg maar een afgrondstuk? stuk? Wat hier ligt op tafel? Ja, op dit moment. Zeker hij is afgelopen woensdag uh, vastgesteld door de gemeenteraad. En uh, dit de algemene plaats voor.. Plaatselijke verordening, APV om het zo maar uh, te noemen, is uitgezocht uh, voor een pilot in het kader van het participatietraject. En dat houdt in dat je, dat je uh, de betrokkenen betrekt bij de besluitvorming, dat zij adviseren en dat we vervolgens dan uh, eigenlijk uh, het advies overnemen, tenzij er hele zwaarwegende redenen zijn om daarvan af te wijken. En ik denk dat een heel aansprekend voorbeeld uh, eigenlijk toch wel is de openingstijden op het strand. Ja. Uh, aan tafel ook, Hanneke Mel van paviljoen Jeroen als ik het uh, goed begrijp en, maar daarnaast ben je ook voorzitter van de strandpachters ja, klopt. Uh. En, uh, zijn jullie er tevreden over? Um, in zoverre um, we zijn uh, we zouden graag een verruiming willen zien maar op dit moment is het daar nog niet uh, de tijdrijp voor om die verruiming ook waar te maken want we zien dat er een heleboel obstakels op uh, de weg liggen dat er Um, onduidelijkheid is over wat nou um, um, overlast is, geluidsoverlast. Waar hebben we het over? Dat zijn allemaal dingen die we nu met elkaar proberen in kaart te brengen. Om te kijken waar we um, die overlast kunnen beperken. En uh, misschien in de toekomst wel een verruiming kunnen krijgen. Um, wat, hoe lang moeten jullie nu stoppen met geluid? Um, nou, het gaat niet zozeer om het geluid. Het gaat om uh, openingstijden. Dus we moeten om 12 uur moeten we dicht zijn. Dus dan kan je je voorstellen dat er als er een bruidspaar... Uh, als je een bruidspaar hebt in de zaak, die moet om half twaalf zeg maar, gedag gezegd worden. Want om twaalf uur moet iedereen uit de zaak zijn. Nou ja, dat is niet in, van deze tijd. En oh. daar willen wij eigenlijk wel een beetje een verruiming in zien. En uh, uh, daar zijn bewoners nog uh, nogal huiverig voor op dit moment. Ja, wat Erwin, uh, jullie willen er natuurlijk gewoon rust aan de boulevard. Als bewoner. Jij bent een van de bewoners van de boulevard. Even voor alle duidelijkheid. En... Uh, dus rust en stilte, het ruizen van de zee. daarvoor ben je aan de boulevard gaan wonen, denk ik dan. Nou, bij zo'n suggestieve vraag zou je dit niet verwachten. Maar dan zeg ik nee. Oh. <laughs> nee, ik denk dat bewoners. Uh, ook wel inzien dat er veranderingen gaande zijn. in de maatschappij. Um, en dat die ook wel ruimte willen geven. om bepaalde uh, dingen anders te doen. maar dat je ook bepaalde voorwaarden eraan verbindt. Overlast is niet alleen maar geluid, maar er zit ook een component in van onverwachtheid. Ja? Um, als ik weet dat er een Zandvoort Erlijf Festival is, dan uh, weet ik dat al weken van tevoren. En dan kan ik er eventueel rekening mee houden. Als daar een bruiloft is, dan ja, word ik daar opeens last minute mee geconfronteerd. Terwijl ik de volgende ochtend misschien wel een bed om zes uur uit moet, of nog eerder. En dan kan het uitermate vervelend zijn. Dus je wil met elkaar duidelijkheid hebben, afspraken maken over een aantal zaken... En uh, wat Hanneke Mel ook, ook aangeeft, uh, tegelijk wat ik enorm waardeer in haar opstelling. Ze zegt als paviljoenhouder, wil ik eigenlijk nu die verruiming al hebben. Maar ze erkent ook, van, ja, dan moeten we toch met bewoners nog een aantal zaken, bijvoorbeeld overlast die er ook is, laten we het niet ontkennen. Daar moeten we met elkaar verder over praten hoe we dat kunnen indammen, om uiteindelijk in, tot een situatie te komen waar we allebei profijt van hebben. Dus ze zegt van ik wil, maar toch nog even niet, want ik wil eerst betere afspraken maken. Nou, dat is dan een van die tastbare resultaten van die participatie rond de APV. Um, dat, en dan maak ik meteen maar even een heel grote stap dat uh, tijdens uh, de APV-overleggen er een uh, nieuw, ja, nieuwe club geboren is in Zandvoort. Open platform Kuststrook Zandvoort, waarin bewoners en pachters verder met elkaar praten over zaken zoals dit. Um, waarbij ik tenslotte wel even heel duidelijk wil benadrukken dat die kuststrook is enorm breed... Um, problemen die wij op de middenboulevard hebben, ik kom uit spellen, uh, zijn volstrekt anders dan bewoners uh, aan de Zuidboulevard die ervaren overlast van uh, toeterende auto's om 1 uur je kent dat misschien wel de leeg. lopen leeg uh, nou ja, dat gaat soms wat langer door dan 12 uur uh, handhaving kan ook niet overal tegelijk zijn en dan gaat iedereen luid, uh, nou tot morgen het was gezellig, hè. doei doet, doet, doet. No. en als je daar vlak onder ligt te slapen is dat enorm vervelend die hele boulevard hebben we dat helemaal niet. Daar hebben we heel andere raken, feestjes die tot kwart voor één doorgaan en dat soort zaken. Maar afrondend, bewoners zeggen dus niet nee. Die zeggen ja, maar onder bepaalde voorwaarden. En die voorwaarden, daar moet je verder met elkaar over gaan praten. Ja, ik woon zelf aan de Noord Boulevard, denk ik. Dat is Noord, hè? bij uh, het uh, Center Parks, uh, Ja, achter jullie. Eigenlijk. Ja. Ja, ik moet zeggen, ik heb eigenlijk nooit uh, last van geluid uh, overlast. Nee, nee, nee, daar heb je ook weer over. Uh, daar heb je, nou precies wat ze uh, ook aangeeft. Dat zijn gewoon andere gevallen. Daar heb je weer meer last van uh, de parkeerplaatsen waar gebruik van wordt gemaakt door jongeren s'nachts. Nou, dat zijn allemaal andere dingen waar we ook naar moeten kijken. Ja, ja, maar ja, ik denk dat het ook best wel heel erg moeilijk is om echt alles heel. op een gegeven moment moet je denk ik ook wel beslissingen nemen. Klopt. Je kan natuurlijk nooit iedereen naar de zin maken. Nee, dat klopt. Dat klopt. En dat zien we ook wel in de, in de gesprekken. Um, het moet wel tot de, tot de redelijkheid blijven. Je kan niet, niet alles eisen. Wij zijn ook ondernemers en we proberen ook uh, ons hoofd boven water te houden. En vooral in deze tijd is het gewoon heel erg moeilijk. Dus het moet niet een, een enorme beperking zijn waarbij ons alles opgelegd wordt en wij maar ja-namen moeten zeggen... En, dat, dat kan ook niet. We nee. willen een bruisend zandvoort. En daar moet je ook over nadenken. Het moet Voor de toerist moet het ook aantrekkelijk zijn. Dus het is een beetje geven en nemen. Ja, want er moet toch een gulden middenweg komen, ja. denk ik. Ja, ja, uiteindelijk denk ik ook dat het om de balans draait. En, en wat ik persoonlijk ook als winst zie van dit hele traject... is toch dat ja, het nieuw ontstaande platform... waar eigenlijk een hele brede... Um, ja, een heel breed platform is wat Erwin ook zegt. Tussen alle bewoners van noord tot zuid van de boulevard en de, en de strandpachters. En als we daarin de dialoog kunnen vasthouden... En ja, dan kunnen de resultaten wellicht nog, nog meer geoptimaliseerd worden, laat ik het zo zeggen. Ja, dat klopt. En dat, zie je ook, dat zie je ook ontstaan, dat er, dat er zaken worden um, aangeraakt die bij ons helemaal niet zo spelen. En dat je, dat je met een hele kleine aanpassing uh, een probleem op kan lossen. En dat kom je doordat je met elkaar in dialoog bent. Ja. Ja, en uh, afgelopen dinsdag was ook uh, de mogelijkheid tot inspreken door heel veel uh, burgers. En ja, wat, wat me ook wel opviel, uh, was dat een van de insprekers zei. Ja, we zijn toch elkaars buren. Ik dacht, ja, dat, zo is het zo is het ook uh, precies. Ook al ja. zit je daar vanuit een heel andere rol of je, ja, een heel andere taak dan uh, Jij ja, bent toch als elkaars buren. En, uh, ja. en, en daarom is het mooi dat je doen. die dialoog uh, aangaat. Ja. Ja. En het is vandaag Burendag, dus... Nou, <laughs> dat is ik niet eens. Ja. Dus. <laughs> ja, Landelijke Burendag, maar dat is even tussendoor. Maar uh, En uh, jullie zijn dus dan met elkaar in gesprek over al die onderwerpen. Uh, hoe, hoe komt er uiteindelijk dan een beslissing? Want ik kan me voorstellen, als de een dit vindt en de ander dat... Dan... Kun je daar heel lang tegen elkaar aanpraten? Het zal, het zal niet zo zijn dat je een beslissing daaruit krijgt. Je kan advies, bijvoorbeeld, je kan advies geven in bepaalde veranderingen. Maar natuurlijk zal iedereen altijd voor zijn eigen uh, progres spreken en dat zal altijd wel zal je elkaar ook weer tegenkomen bij een, een, een vergadering of een, een raadsvergadering. Of, dus het zal niet zo zijn dat wat wij hier vaststellen dat dat ook zo gaat gebeuren. Maar je kan misschien wel een hele hoop miscommunicatie uh, ja. werken. Ja. ja, en uh, ik als je van tevoren al een beetje natuurlijk, uh, irritaties wegwerkt, dan, ja. uh, dan heb je al heel veel gewonnen, denk ik. Dat denk ik ook. Ja. Ja. Maar ik me nog af zat te vragen, de, de rol van de politiek in dit verhaal. Er is nu een, een overlegorgaan uh, tussen de bewoners en de strandpachters. Uh, zitten de politieken naar te kijken van, ja, jongens, ga lekker je gang en we horen het wel? Nou, ja niet, niet helemaal, we, we volgen dat, dat traject natuurlijk op de voet want het, ja, om eerlijk te zijn vond ik het ook wel heel spannend, ik was heel benieuwd eigenlijk hoe, hoe die gesprekken zouden verlopen en hoe dat zou gaan, maar eigenlijk voordat uh, dit traject is gestart hebben we de zogenaamde participatieladder De De ronden nou, ja. zitten ja. trouwens ook in de APV, hè? Ja. Wanneer, wanneer ze wel en niet op het strand mogen lopen ja. nou, Eigenlijk hebben we van tevoren met elkaar afgesproken eigenlijk wat er voor, voor deze pilot is, voor dit participatietraject... En daarbij hebben we eigenlijk met elkaar afgesproken van nou, hè, um, als er een advies komt vanuit, uh, vanuit de participant, om het zo maar te zeggen, dan nemen wij dat over. Tenzij er heel zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen. En, um, als het wat wij, juridisch niet kan, bijvoorbeeld. Nou, de, de, een van de kaders was al dat het juridisch wel nou moest kunnen. Ja, precies. Ja. En um, um, ja, dus, dus wij nemen het over tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen. En wat we eigenlijk bij de vaststelling ook van die kaders al hebben gezegd van. Um, het kan bijvoorbeeld zijn dat één groep niet uh, vertegenwoordigd is. Want in het kader van de participatie is het ontzettend belangrijk dat, dat alle betrokkenen ook uh, ja, evenwichtig vertegenwoordigd zijn. Ook, want dan kom je ook alleen tot een evenwichtig uh, oordeel. En um, ja, vanwege eigenlijk zwaarwegende belangen... Uh, ja, hebben we gezegd van nou dan kan je afwijken maar daar is eigenlijk helemaal uh, geen sprake van geweest in dit traject dus wat dat betreft zou je het echt als een succes kunnen noemen, ja. bestempelen ja, uh, wellicht nog aanvullend um, want we, ik zei net al een grote stap we zijn eigenlijk meteen naar het platform Kuster ook overgestapt, normaal is het zo en dan gaat Ellen corrigeren als ik het fout heb um, dat de politiek beslist, de raad beslist over die invulling van de APV het college doet daar voorstellen voor en de raad zegt nou dat willen wij wel of niet Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken is een proefwasser beschikbaar. Daar kon men aan meedoen. Zandvoort heeft besloten dat te doen waarbij er een projectleider was die zei van nou we gaan eens dus over bepaalde onderdelen uit die APV belanghebbenden uh, bij elkaar brengen, daar met elkaar over praten en kijken of die belanghebbenden ook tot een bepaald advies richting de raad konden komen. Nou dan uh, heeft de raad daar eerst over gesproken en er was een discussie over of de, de, de participanten in dat overleg dan alleen maar mochten adviseren of dat ze mochten meepraten of mochten meebeslissen dat waren dan allerlei verschillende niveaus van uh, ja invloed die op die raad zou kunnen hebben. Uh, daar is uiteindelijk de variant adviseren uitgekomen, zeg maar een soort middenweg. En um, nou, wat mij persoonlijk erg positief vond aan de, de opstelling van met name de partij van Ellen, de VVD, was dat zij tijdens de discussie in de raad afgelopen dinsdag en woensdag... Um, ...eigenlijk niet met de inhoud bezig zijn geweest... ...maar hebben vastgehouden aan het eerder ingenomen standpunt. En dat was van... ...wij nemen de resultaten van dat overleg met die participanten nemen we over. He, dus je aan je eerdere afspraak houden. Er waren ook partijen die deden dat totaal niet. Um, maar even man en paard te noemen... ...wie mij behoorlijk geïrriteerd heeft is... Uh, Virgil Babits van GroenLinks. In eerste instantie... Uh, eerste instantie was zijn, zijn, zijn, zijn inbreng van, nou ik vind toch eigenlijk wel dat die participanten, die bewoners en die ondernemers meer moeten dan adviseren. Die zouden eigenlijk moeten meebeslissen. Toen lag het resultaat er afgelopen dinsdag en woensdag. En wat betreft het strand zeggen ondernemers en bewoners gezamenlijk, wij gaan verder praten met elkaar. En wat zegt meneer Bawits? Nou ja... Eigenlijk vind ik dat we veel meer met die ondernemers mee moeten gaan en we moeten verruiming op het strand. Met andere woorden, hij wilde eerst dat, dat, dat, dat bewoners en ondernemers heel veel invloed kregen. Dat veegde hij dinsdag en woensdag zo van tafel en hij zou het zelf wel even beslissen. Dat is niet de manier waarop je met burgers omgaat. Goed, ja, deze meneer is niet aanwezig, dus ik kan geen, uh, geen weerwoord uh, geven. Maar... Um... Het is duidelijk, dankjewel. Uh, waar ik nog wel even over wil uh, uh, vragen is, nou hebben jullie uh, zo'n groep hebben opgericht, um, maar inhoudelijk, waar gaat het inhoudelijk over? Is het de, geluidso de geluidsoverlast? is punt 1, uh, maar de honden misschien punt 2. Wat, zijn er nog andere zaken? Nou, ik denk, ik ben de eerste bijeenkomst helaas door ziekte afwezig geweest, dat alles wat rond het strand speelt, dat dat ter sprake moet komen. Um, een voorbeeld Wat ik zelf het volgende overleg wil inbrengen Is het benoemen van contactpersonen langs de kust Ik heb daar zelf heel goede ervaring mee Met Bas Lammers van Mango's Wij kenden elkaar niet eens Misschien ook wel een idee voor Burendag um, <lacht> Inmiddels is de verhouding dusdanig, maar nou, laat ik het anders zeggen, de organisatie van een gemeente die is heel erg ingericht op handhaven. Met andere woorden, ik heb geluidsoverlast, dan wil de gemeente eigenlijk dat ik de, oh, dan moet ik oppassen, anders krijgt de burgemeester achter me ja. aan. Dan wilde de gemeente, dus verleden tijd, eigenlijk dat ik de gemeente belde en zei van, ik heb geluidsoverlast, help, stuur een handhaver en laat die handhaver bekeuren. Waar we ook naartoe kunnen, daar heb ik nu ervaring mee, is dat ik even een sms'je of even een belletje pleeg en zeg Bas, het is een beetje hartje muziek. Mag ik wat naar beneden? Een paar weken geleden was dat zover. Uh, ik had binnen een minuut een reactie. Ik heb wat naar beneden gezet. Wil je even kijken of je nu geen overlast meer hebt? Oh ja. Waar ik naartoe zou willen, dat is persoonlijk, hè, um, dat er langs die kust contactpersonen zijn. dat als mensen overlast hebben, bel even naar die contactpersoon. Die regelt dat de knop naar beneden gaat. Dan heb je het binnen een paar minuten opgelost. Bewoners blij, ondernemers blij omdat ze geen boete krijgen. En de gemeente ook blij, want ze hoeven geen handhavers te sturen. En in deze tijd is dat altijd handig. Dat kost minder. Nou, lijkt me een heel duidelijk punt. Uh, Hanneke, wat, wat zou jij vanuit de strandpachtersvereniging uh, nog verder in willen brengen in dat overleg? Nou, het is, uh, het is een overleg waarbij we wederzijds problemen aan proberen te pakken. En uh, voor ons geldt natuurlijk als ondernemers dat we het heel prettig zouden vinden als wij op de hoogte gebracht worden. wanneer Of als er rekening gehouden wordt met een seizoen. En als er bouwprojecten zijn, dat ze daar ook rekening houden dat het niet tijdens het hoogseizoen gebeurt. En, dat zijn allemaal dingen die je met elkaar kan uh, bespreken daar. Of in ieder geval kan je aangeven van geef ons anders op tijd een seintje. Want als jij een bruiloft uh, organiseert of een feest organiseert terwijl daarachter je ontzettend gejekkerd wordt. Nou ja, daar kan je in ieder geval wel uh, rekening mee gaan houden. Dus dat zijn dingen, dat is natuurlijk van onze kant ook een vraag. Het is niet dat het een eenzijdige input is, maar van beide kanten. Ja, nou en... Um... Ellen, dat moet je allemaal als, euh, als VVD en muziek in de oren klinken, dat mensen het allemaal met elkaar oplossen en dat de overheid buiten beeld blijft. Mm. Ja, nou eigenlijk, euh, daarom zeg ik, dit is een beter resultaat eigenlijk dan, dan uh, waar we op konden hopen. Ik, uh, ja, wat dat betreft zijn we heel tevreden dat, uh, ja, dat mensen de dialoog uh, aangaan. En uh, ja, een gedragen oplossing is altijd uh, beter dan een oplossing die, die ja, van bovenaf wordt uh, opgelegd. Dus uh, ja, ik hoop uh, nog heel veel van het platform uh, te horen, als ik het zo ja, ik mag het zeggen. Nou, het komt ook heel positief over. En, uh, ja, nou, ik hoop ook ja. dat het ook zo blijft. Ja. Uh, natuurlijk is het uh, de tweede bijeenkomst die zal in november plaatsvinden. En ik hoop dat dat ook een, een beetje constructief uh, gebeuren gaat worden. Tuurlijk, Hanneke. Hoe durf je aan te schrijven? Goed, wij uh, ja. gaan het onderwerp afsluiten. Ik wil jullie uh, heel erg bedanken jullie komst. Ik wil jou Julio. nog even een heel mooi weekend toewensen met je strandpalfiljoon. Het is misschien wel het laatste. Of ben je nog even open? Nou, we zijn nog drie weken open. Nog drie weken ja. open. Oké. Okay. Nou, ik heb gehoord dat het nog uh, mooi weer is. Dus ja. ik hoop nog een, uh, een goed uh, einde eigenlijk, hè, van uh, deze zomer. Ja, dank. Ja, en uh, jullie allemaal bedankt. Ja, en, uh, jullie ook. Waarschijnlijk de tot uh, de, de volgende de keer. Ja, ja. bedankt. Oké. Okay. Goed, dan gaan wij door met muziek. Ja, met Adele, met Rolling in the Deep. the dark. Dat Adele met Rolling in the Deep. En bij ons aan tafel zijn aangeschoven Wim en Nelke. Goedemorgen. Zij komen praten over Kunstkracht 12. En uh, ik wil eerst even van jullie weten, wat doen jullie voor Kunstkracht 12? Nelke, Nelke, ik mag als eerste beginnen. Mijn naam is Nelke de Blauw en uh, ik ben bestuurslid van uh, Beeldende Kunstenaars. En ik ben verantwoordelijk voor uh, de evenementen en locaties uh, met de Kunstkracht 12. En de locaties en uh, dat soort dingen doe ik samen met Wim Nederlof. En de andere dingen, um, ja, zoals boekjes over zorgen en de layouts en dingen. Daar is uh, een hele grote verantwoordelijkheid, uh, is Wim daarvoor verantwoordelijk. En je bent ook... Uh, je ik ook ben ook kunstenaars. kunstenaars. Ben je ook kunstenaar? Ja? ja, ja. ja? ja. Oké, okay. en wat, uh, wat is jouw kunst? Wat uh, naar... Schilderen. Schilderen, ja. Okay. En eigenlijk... Uh, um, nou ja, de Wiesent in de Duinen, dus het landschap, en, uh, maar ook mijn werk vanuit Afrika vandaan. Dat is uh, wat, alles wat mijn interesse heeft qua reizen. Dus, uh, en Wim? Ja, ik ben uh, Wim Nederlof. Uh, ik ben verantwoordelijk, zo Nelke al als hij al voor bijvoorbeeld dit. Het boekje? Het ja, er ligt boekje. hier een heel mooi boekje. En alles boekje wat te, wat te maken ons? heeft met drukwerk, uh, advertenties enzovoort. enzovoort. Uh, voor de rest, uh, samen met Nelke zijn we dus verantwoordelijk voor de locaties. Buiten de ateliers. En uh, daar zijn we redelijk druk mee. En over wat, wat doe ik, vraag ik dan. <laughs> denk ik. <laughs> wat het ja? schilder? Nou, dat is uh, hoofdzakelijk landschap en portret. Oké. Okay. Veel landschapsschilders uh, aan tafel. Ja. Dat is uh, bijzonder. Want uh, wordt, ja, blijk, blijkbaar worden er toch nog veel landschappen geschilderd. En, en het op... lijkt geen bliksem op elkaar. He, het lijkt nee. geen bliksem nee. op elkaar. <laughs> <laughs> dat is leuk. <laughs> want uh, bleek, wat is het verschil dan tussen jullie twee? Nou, uh, dan moeten we even een boekje erbij ja, pakken. He? Ja, maar he? daar heeft ja, de luisteraar niet gaan zo veel aan. Je moet het echt even voor woorden. Lukt dat? Nou... Nelke, Nelke die is, nou, zoals hier, met, met hele grote landschappen bezig, met bijna altijd mensen of beesten daarin. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik heel goed. En mezelf vind je terug in, in, in dorpsgezichten bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja. Okay, dat en ook is de... landschappen. Ja, ja. Zonder beesten. Zonder beesten. Ja. Maar vertel, kunstkracht 12, wat gaat er gebeuren? Wat is het? Wanneer? En... Uh... Brandlos? Uh, nou, komende, uh, of morgen uh, wordt uh, geopend om 4 uur bij het uh, uh, Zandvoorts Museum. En het thema is dit jaar Spiegelingen. Uh, vorig jaar hebben wij, uh, wat op de vorige uh, te zien is en ook op de, alle affiches in het dorp, uh, hebben wij aan het eind onze kostuums gebruikt die uh, bij Connie Lodewijk zijn gebruikt voor de dansfestijn op het strand. Hebben wij uh, rondgedraaid voor... Uh, Patricia Ramar, en die heeft daar een fantastische foto van gemaakt... ...die, die we dit jaar hebben gebruikt als the, thema spiegeling. Ja, en dat kun je natuurlijk op heel veel manieren gebruiken. Je kunt het uh, naar werkelijkheid doen, maar je kunt... Uh, uh, ja, op, ...op zoveel manieren kun je uh, het woord spiegeling uh, gebruiken in het uitwerken van je werk. Hoe komen en, jullie aan je thema's? Nou, daar hebben wij uh, uh, een denktank voor... En dan zitten we met een groep bij elkaar en dan worden er allerlei kreten op tafel gegooid of voorwerpen. En daaruit wordt gekozen het nieuwe thema van dat jaar. Oké, okay. dus nu spiegeling. En, en nu spiegeling, En dan ja. kan je erbij verzinnen wat je wil. Ja, eigenlijk wel. En uh, het Zandvoort Museum, uh, die maakt dus de selectie of dat... Uh, het moet ten eerste nieuw werk zijn wat er allemaal getoond wordt. En die uh, uh, kijkt dus of het acceptabel is wat daar uh, voor overzicht en toonstelling wordt gegeven. Uh, uh, geaccepteerd ja. uh, de locaties uh, jullie zeiden net van ja we hebben onze vaste ateliers uh, en galeries natuurlijk uh, maar er zijn ook een paar uh, buiten ja. of hoe moet ik dat zien uh, ja, er zijn een paar, uh, twee, twee uh, waarvan één uh, zeker niet onbelangrijk die het hele jaar open is, dat is de bushalte ja. uh, dat is zo'n beetje ons, uh, onze huiskamer bijna en waar is, waar is de, bushalte? De, de bus, bushalte? de bushalte, waar is die? dat is Louis Davidstraat hier in het centrum van Zandvoort, de oude, oude hushalte. Ja, ja. Nog altijd de oude hushalte. Die gaat eerder daar verplaatst worden. Daar hangt nog altijd de sloop boven ons hoofd. Nou, wij wachten maar af. Ja. Voorlopig zitten we er meer dan een jaar inmiddels. En, dat, uh, <coughs> en we zijn er geopend zaterdags en zondags. Van 12 tot 5. Soms van 1 tot 4 dus ook uh, 1 en 2 oktober als dan uh, zijn wij kunstkrachter hier, ja, ook met uh, daar zitten dus vijf mensen daarnaast uh, ja. hebben we het lcd lobby davis carré hebben we dus uh, ik zeg lcd het moet LDC zijn ja. Ja. Ja. heb ik ook altijd ja. <lacht> ligt ligt ja. makkelijker in de mond dus. uh, en uh, daar zijn uh, 14 uh, exposanten dit keer of dit keer, het is voor het eerst dat we daar gebruik van maken. Dus dat is een behoorlijke ruimte? Dat is een behoorlijke ruimte, ja. De hele entree plus de twee uh, zaaltjes, de eerste twee zalen aan de linkerkant, jullie wel of niet bekend. Ja, maar bekend. Als je binnenkomt, ja. uh, die zijn dus helemaal vrijgemaakt. En daar staan uh, totaal in de gangen en in die twee zalen, weer die kunstenaars. Ja, en moeten we dan aan allerlei soorten kunst denken, van, zien, van landschap tot daar, ja, abstract? Ja, ja, een, ja, tot de meest wonderlijke zaken. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Beeldhouwers niet te vergeten. Leuk. Er zijn er ook uh, vier die met objecten daar, zijn, daar staan. datzelfde geldt voor de, de bushalte. Daar zijn ook uh, zijn keramisten. Uh, uh, Ton Timmerman, bijvoorbeeld, met zijn projecten. Nelke en ik met schilderijen. En ik mis er één. Nee, we zijn, we zijn, er. Uh, ja. Ja, dat ja, zijn er. Ja, dat zijn we. En dan heb je ook een route? Dan hebben we een, uh, ja, een route. Dus de, dat, is, dat is echt bij de mensen thuis? Dat is nee, dat is totaal, want daar zijn wat ik net noemde, bushalte en de ja. uh, LCD zijn daarin opgenomen. Uh, maar er zijn dus uh, hier bij Mona, Mona Meijer bijvoorbeeld, hier op nummer 10, dat is de meest verwijderde, daar zijn dan weer totaal vijf exposanten. Oh, die zitten dan atelier, op verschillende plekken? Zijn, daar ja. zijn, zijn gast exposanten. In uh, hebben, totaal hebben we uh, 32 leden die exposeren en 7 gast exposanten. En die komen dus van buiten onze grenzen. Dus we hebben eigenlijk dus in Zandvoort 32 sowieso kunstenaars? Nou, de, de BKZ bestaat uit 40 leden. Zo. Dus we hebben dus 40 kunstenaars. Dat, uh, ja, dat, dat zijn er eigenlijk Dat zijn er, er eigenlijk wat, hè? Ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. Maar ze ja. doen dus Zonder... niet allemaal mee uh, dit jaar? Uh, op na dus. Ja, ja, en dat, ja. is, dat is best veel. Die hadden niks ja. in de liggen wat op spiegeling. Eh. Nou nee sorry, de spiegeling is de opdracht voor het museum. Oké. Okay. En wat wij in onze ateliers of aan andere locaties laten zien, dat, heeft, dat hoeft geen betrekking te hebben op spiegeling. Oh, dat, dat was ook even, even, even verwarring bij mij. Ja. ja, dat is lastig ja. natuurlijk. Hè. Het is lastig genoeg om één goed beeld te verzinnen wat echt duidelijk maakt wat er ja, ja, ja. is. Ja, dat lijkt mij ook ja. ja. Um, nu las ik ook in het, in het persbericht, um, het is kijken naar kunst, maar ja. het is ook praten over kunst. Ja. Dat, uh, dat vond ik, dat is wel uh, bijna 80 jaar geleden op televisie, daar hadden we een meneer, die legde ons... Pierre Jansen Pierre Jansen met ja, de trillende handen. Ja, dat was, uh, ik was inderdaad zijn naam kwijt. Ja. Maar die deed dat fantastisch. Ja. Um, maar ik zat me af te vragen, is, is dat ook altijd nodig om over kunst te praten? Um, nodig is wat anders het is, uh, het is altijd wel heel onderhoudend En heel plezierig om, om, je, om je mening te delen bijvoorbeeld Met wat je ziet Maar is, doet je mening wat, er wat, wat toe? Over... Uh, ja, hoe verwerk je het? Ja, ja. En daar, ja, daar wil je toch best, uh, best eens over uh, discussiëren. Oh, dat wel. En dan wel. zijn we het er lang niet altijd eens hoor. Nee, dat begrijp <laughs> ik. Want <laughs> <laughs> het is zo, uh, ja, zo uh, ja. persoonlijk en um, beslist. Ja, ja, ja. ja, ja kunst kant. is natuurlijk ook gevoel. Ja, precies. En mensen <laughs> kopen soms uh, uh, impulsief iets op gevoel. Ik heb een keer... Uh, een werk mogen verkopen aan iemand van de Boerenhavenkliniek die daar werkte met geriatrische patiënten en ik had een bison gemaakt was naar uh, Amerika geweest in het Yellowstone Park en er waren zulke imposante beesten wel een beetje groter dan in de dierentuin in Amsterdam oh ja. oh. en uh, iemand die kocht dat omdat ze zei uh, mijn team is zo sterk die is niet om te krijgen dus die bison die uh, had zij als cadeau van de afdeling gekregen hmm. en dan blijkt maar weer uit dat het eigenlijk altijd gevoel is, de kleuren moeten je aansluiten Staan, uh, of het uh, abstract werk is of uh, ja, beelden. Uh, we hebben ook verschillende mensen die fotografie doen. Nou, als je eenmaal aan de kust geweest bent, dan blijft het altijd fascinerend wat ja. je hebt aan zonsondergang, echt, Iedereen, Ik ben gestopt nu, maar echt elke keer denk Je, je kunt je elke dag een foto maken. Foto's maken. Ja. Elke ja. dag, ja. ja. Dat ja. doen ze bijvoorbeeld in de Green Canyon. Er zit een, uh, een fotograaf, uh, die maakt daar elke dag een foto. Ja, vanzelf krijg je dan uh, een, een jaarkalender, maar ja. ook een, een, een dagkalender, zeg maar. Ja, ja, natuur blijft altijd fascineren en iedereen die verwerkt het op zijn eigen manier Klopt. Maar uh, met name ook de foto's van Kees Schurtsen en ook Udo Keisler is onze fotograaf En Patricia Maar die dan heel specifiek uh, de bewerking er weer van heeft Dat blijft ook altijd fantastisch En soms is dat gewoon niet even naar. Dat moet je accepteren, dat moet je ook niet na willen schilderen Soms is dat gewoon het plaatje ja moet je erbij laten. Ja, klopt. Ja. En Nellek, het is uh, volgend weekend, ja. 1 en 2 oktober. En om even duidelijk te hebben, wat gebeurt er zaterdags en wat gebeurt er zondags? Nou, zaterdags um, is eigenlijk de, een beetje een opening, zeg maar, voor het LDC. Omdat daar zoveel kunstenaars tegelijk zijn. En de uh, ateliers die zijn open tot 6 uur, dacht ik. Nou, ja. eigenlijk uh, heel veel mensen zie hier al komen. Sommigen zijn al een week te vroeg. Want ik dacht <coughs> dat dan uh, de kunstroute was. Maar die is eigenlijk altijd het eerste weekend van oktober. En het is best bekend onder toeristen en uh, ja, landelijk ook wel. Mensen komen toch best wel vanuit uh, Limburg vandaan. Die de route weten. En het boekje is natuurlijk een handvest. Dat ja, je zegt dat, van, ja, wat wil ook. ik zien? Heel mooi boekje. Wat, wat uh, spreekt mij aan om uh, dat atelier te bezoeken? Hoe, en, kun, hoe kunnen de mensen aan dit boekje ja. komen? Nou, het sowieso ligt er bij het VVV. Het ligt bij uh, alle adverteerders. Uh, in de maagregelenheden, bibliotheken, ja. Ja, ja, okay. raadhuis. Dus makkelijk hier, aan we te komen. En hier in het Hotel ligt er ook. Hier in Hotel Hoogland moet <laughs> je ook uh, altijd en, open. En bij alle plekken die Betrekking ja. hebben op uh, ja. 2 oktober. Het is ook 6. echt een heel mooi boekje. Ik vind de, de achterpagina ja, ook ja, grappig echt grappig. heel erg mooi. Ja. Maar goed, we gaan even terug naar het programma. Je was aan het vertellen ja. elke over de, de zaterdag. Dan is het uh, met name het LDC uh, staat dan in de in de belangstelling. En de atelier is tot zes uur open. Um, en dan denk ik de zondag. Ja, eigenlijk, eigenlijk ook hetzelfde. Dat ja, ja. is hetzelfde recept van 12 tot 6. En uh, ja. Verschillende ateliers die uh, mogen ook hun eigen actie voeren op manier waarop ze uh, het thema spiegeling uitwerken. Uh, dus uh, dat is aan de kunstenaar zelf wat ze daarvan maken, of ze de entree maakt. Uh, Timmermans, uh, Ton Timmermans maakt uh, iets uh, heel origineels natuurlijk weer voor de bushalte zelf. Uh, met medeweten van, van, van de gemeente. Oh. Nou ja, Ton, Ton is in Hotel Hoogland. Ton, misschien ja. kan je er heel even bij komen om te vertellen wat, wat je hebt gemaakt. Want nu worden we natuurlijk wel erg nieuwsgierig. Nou, ik, ik heb daar iets gemaakt of ga er iets maken wat betrekking heeft op spiegelingen. En spiegelingen in de openbare ruimte in de ware zin des woords. Maar het, het, is, het is nog niet af, Ton, begrijp ik. Je gaat nog iets maken, zeg je. Dus... Uh, nee, het wordt, wordt vlak voor de uh, kunstgoed, vlak voor kunstkracht 12, wordt dat neergezet. Oh, Weet je, gezet... Benno, volgens mij is het gewoon echt... Hij wil niet verder meer vertellen. Hij wil gewoon maar dat we komen kijken. Maar ja, ik, ik Natuurlijk, gaat het gaat om de verrassing. Ja, ja, maar. ja, ja. ja goed. Dit zit tussen de oren. Ja, ja, Oké, okay. <laughs> dat is. is... Dankjewel tot. Nou, dat is uh, helemaal goed. Uh, nou, we zijn dus reuze benieuwd. Dus ja. allemaal naar uh, de, bu de bus zalte. Om de verrassing van Tom maar te kijken. nog even Tuurlijk. Ja. Daar een route. Het, de, Er is niet echt een route. Nee. Maar probeer maar hier een route uit te halen. Nee. Dat is helemaal afhankelijk van waar je woont. Ja. Kom je met de trein, kom je met de bus of kom ik je zit. met de auto? En dan wanneer je met de auto komt, nou ja, dan dus is het logisch dat je vanaf de zuidkant begint. En de trein ja. tegenovergesteld. Maar het is ook beter dat mensen vanaf nou. verschillende kanten beginnen. Want dan is, er ook, hè, dan is er ook overal ruimte genoeg om te kijken. Maar neem maar kijken. twee dagen voor ja, Maar in één dag heb je het niet. Nee. Oké, okay, nou dat is een hele duidelijke boodschap. <laughs> ja. Goed, dan, dan dank ik jullie hartelijk voor de komst naar Hotel Hoogland. Um, dit wordt een, weer een geweldig weekend. En, um, ja, het is dus volgend Betty... weekend. En ik ja, zie nog oh ja. even een, een, website. Um, een website. Daar uh, kunnen ze meer informatie over de kunstenaars ja. en de locaties. En dat is www.kunstkracht12.nl dat vooral voor onze luisteraars die via de streamen luisteren uit het uh, hele land. Dus uh, nou ja, je zegt het al ze komen uit Limburg. Nou, voor deze mensen die kunnen zich alvast uh, oriënteren. Goed, heel fijn weekend verder. En uh, ja, succes straks. En misschien uh, zien we nog wat mensen vanmiddag bij de opening, of morgen bij de opening uh, van het Zandvoort Museum. De opening is om uh, vier uur, waar de overzicht en tentoonstelling is van het thema spiegeling. Morgen begint het ja, eigenlijk, morgen al. Begint, uh, eigenlijk al. morgen begint eigenlijk al. De tentoonstelling voor blijft tot 25 oktober. Dus het laatste ja. nog even, uh, de, zeg de, nog eens. De, de tentoonstelling, het museum, is vanaf, dus vanaf morgen tot en met 25 oktober. Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk helemaal en tot oktober. dat zijn de bekende openingsdagen, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Dus Zondag. Oké, okay, dan gaan we naar muziek. Ja. Dankjewel. Ja, dankjewel me, Nelk. En heel veel succes, hè. Dankjewel. Wij gaan naar Amy Stewart met Knock on Wood. We zaten zo gezellig te babbelen met onze vorige gasten allemaal. Dat uh, dit muziekje wordt onderbroken voor onze laatste gast. En dat is Gerard Scholten, de duinwachter. En uh, helemaal natuurlijk weer keurig een uniform. Want ja, maar Gerard... hij heeft dienst. Hij heeft dienst, ja, daarom. Ja. Daarom is ja, mijn eerste vraag op, aan uh, Gerard. Van, uh, Gerard, <laughs> Gerard uh, wat is je vanochtend opgevallen in Duin? En vanmorgen... Nou, dat ja dat het weer zo verschrikkelijk mooi was ja. die, die mistvladden ja. ja. over de, over de, over die ja weilanden noem ik het maar maar ook over die duindorens die al een beetje gekleurd zijn he, want dat was de tweede. Die herfst die komt terecht aan. Hè. Die prachtige kleuren. Je ruikt de herfst als waar. Ja, hè? ja. Maar wat het ook enorm mooi is. En waar een heleboel mensen aankomende maand uh, van moeten gaan genieten. De bronstijd hè, die komt eraan. Ja, het gebrul. Oh, ja, het, het gebrul ge, ja, ja. inderdaad. Ja. En uh, ik zag nu. dat denk ik. Wat, wat, wat een rotzooi op die paden. Maar die... <laughs> die nee, maar die damp. Wie doet dat? Nee, nee, nee, ze waren niet op de rotzooi. Nee, een rotzooi op de paden. <laughs> ja, ja. Ja, dat komt eraan Ja, dat, ja, dat, de, de, dat de, de, rotzooi, rotzooi komt toch? gedaan. Ja, dat begint echt wel begin oktober. Maar ja. nee, ze zijn die bronskuilen aan het maken. En dan gaan ze, dan gaat het grof geweld. En met die voorpoten graven ze dus in dat grond. En dat gooien ze gewoon op het pad, dat maakt niet uit waar. Die kuilen zijn overal. Honderden van die kuilen, want we hebben honderden van die mannetjes. En die ja. zetten hun territorium uit. En rond het territorium zijn al die kuilen. En daar hm. piezen ze dan in. Hè. En dan slaan ze met die geweien tegen die takken die er boven zijn en die, die bomen zetten ze hun geursporen af mm. nou dat is dan hun territorium ja en straks krijg je het gevecht om de territoriums om de beste plekken waar, waar, waar alle vrouwtjes, alle hinders naartoe komen ja. dus ja, het wordt spektakel Ge ja? Gerard, wat ik me af zat te vragen want uh, het, het is in die tijd in, in de bron staat natuurlijk altijd heel mooi om een wandeling uh, uh, door de duinen te maken want ja. dan is het natuurlijk uh, heel dynamisch allemaal de, als die herten daar tekeer gaan moet je als wandelaar dan eigenlijk nog ergens uh, rekening mee houden, bijvoorbeeld uh, een beetje afstand houden als die mannetjes elkaar in de in een gewei vliegen. Want ja. dat, uh... Ja, want, ja, dat kunnen klopt, ze agressief zijn? Bedoel ik? Nou, ze, agressief. Niet direct op mensen gericht hoor. Agressief. Maar wel ze, door die hormonen. Die gieren door hun lijf heen. Ze letten niet op. Weet je wel. Als okay. die vanzelf een, een, een groot mannetje. Een tegenstander zeg maar. Uh, 50 meter verderop zien staan. Ja, en jij gaat er dan lekker een beetje doorheen paraderen. Met, met, met je vrouw of kinderen. Ja, dan, dan letten ze niet op je. Mm. Want hij wil zijn territorium verdedigen. Oké. Okay. Ja, hij is blind. Hij, ja, ja, ja, maar dan sta je, zit jij veilig tegen een boom. Zeg maar, ...en het hele schouw speelt aan, aan schouwen... ...ja, dan is er op zich niks aan de hand. Dan kun je vrij dichtbij komen, maar... Ja, het is er zelfverstandig om, om, dat zeggen wij ook wel op uh, A4'tjes bij de ingangen, zetten we dat erbij. Ja, hou in ieder geval 25 meter afstand. Nee. Nou ja, dat is al, maar het is maar een klein stukje. Dan, dan zie je dat, dat, dat uit die neus gaat te komen. Zo. Je hoort ze burrelen. je ziet die damp van het lijf afkomen. Ja, ze, dan is het al een spektakel. Ja, ja, ja. Is het al dat kun je toch mooi fascinerend ja. vertellen. Ja, is goed. Ja. Ja. Nee, maar ja, dit is een van de mooiste. Net dat ik vanmorgen moest ik vroeg beginnen, dan zie ik dat weer. Ik denk, ja. Nou gaat het echt beginnen. Ja ja ja, ja, ja, ja. En dat gebeurt ook eigenlijk in bepaalde uh, gebieden het meest hè, van ja. de duinen. Ja. Welk gebied staat er het on, meest onbekend? Nou, ik hoorde net al van mijn collega dat uh, rond het vliegersmonument. Nou, dat uh, kan je zo bij de ingang Zandvoortse of andere ingangen kijken. Er zijn van die grote platte gronden. Daar staat hij op aangegeven. Daar liggen nu al iets van 25 tot 40 van die grote mannen. Zo. Liggen een beetje, ja, eigenlijk al een beetje uit te rusten, hè, want die zijn de laatste weken 24 uur in touw. Hm. Op die, bronskuilen uit, de, uit de, ja, ja, ja. te zetten en elke keer lopen ze daar weer doorheen en langs om erin te piezen en, en een geur af te zetten dus die zijn echt al een beetje ja, vermoeid, dus dan gaan ze overdag rusten en dan s'avonds weer tegenaan hè, want dan en daar liggen ze dus al te wachten op elkaar. En ja, en wat ik al zeg, binnenkort, ja, dan gaan ze elkaar uitdagen echt, en dan slaan ze met die gewijen tegen elkaar aan. Dan krijg je echt van die toernooiplekken, noem je oh, ja? oh, okay. helemaal kale plekken van, man, ja, wel, wel, tien met tien meter, dat je denkt, wat is hier gebeurd, man? En net over een twee rugbyclubs tegen elkaar <lacht> aan. Ze, ja, zo lijkt het dan wel. Ja, en ja, maar ja. dat het zijn die herten die Toch elkaar aan. Toch en die daar... mannen wel, bij de herten heel erg hun best hebben nou. <laughs> ja, dat hoor je wel, hè? Ja, die, ja, ja. Betty, die, wij ja. Zijn, ja, die dan, wel, hè? Ja, ja. Wij, ja, wij mannen ja. van het menselijke ras, we zijn een beetje van dat. Ik wil het er verder niet over hebben. <laughs> <laughs> en Gerard, de Waterleidingduin of het Waterbedrijf, ik ben het vooral nog steeds voornamelijk Waternet. Sorry. Ja, waternet nu, en, ja. ja. En, um, houden jullie daar ook specifieke excursies uh, voor? Ja. Ja, het, het, het staat er weer bol van. Ik heb hier de nieuwste struinen meegenomen, die ja. ligt nu uh, voor jullie. Hij is net vers van de pers en er staan weer leuke verhalen in over uh, bezoekers die we altijd tegenkomen, een paar Zandvoorders, uh, mocht ik zelf interviewen ook. Ik denk, ja, heb ik toch altijd een beetje voorkeur. Maar ook over het manpad bijvoorbeeld. Hoe het ooit allemaal is begonnen. Hè? Dat, die hele waterwinning door, door meneer van Lennep. Dus ja, ik ga dat, manp dat manpad, uh, die wandeling moet ik ook eens een keer zelf helemaal maken. Want ik kan er wel over vertellen. Maar dan weet ik ook hoe het allemaal gegaan is. Ja, ja, en dan ja. achterop komen we op struinen. Ja, dat zijn alle activiteiten. Hè? De, vanaf uh, 2 oktober beginnen de wandelingen weer van de natuurgidsen. En dan, ja vanaf 5 oktober, en, en dan is het regelmatig, dat ze op een Woensdag. Dan beginnen de wildexcursies, zeg maar. En uh, die staan trouwens ook op de website, www.watenet.nl. www.waternet.nl. We kunnen ze zo doorlinken naar uh, het bezoekerscentrum en naar uh, de, de excursies. En ja. bij de ingangen hangen ze. Maar uh, ja, om even wat te noemen. Want ik weet vanaf 28 september kunnen mensen zich gaan inschrijven. Dat uh, dus dus. Uh, ja, je moet er snel bij zijn. Want het meeste gaat per busje. Daar kunnen maar acht mensen in. Hè. Okay. De boswachter gaat ook mee. Het lijkt wel een safari ja, als het in een busje gaat. Uh. Ja, nou, weet je, dan, we laten... We gaan eigenlijk... We maken het spannend. En we gaan eerst de buitenkant een beetje bekijken. We gaan een stukje die waterwinning. En dan langs mijn hand gaan we naar die plek waar die, waar die brons gebeurt. Dan zetten we de busje aan de kant. gaan we er eventjes uit. Even kijken. Een stukje sluipen. Weet je wel. Dichterbij. Een stukje sluipen. Ja. Oh ja. Ja. En ja. ja, dan... <laughs> Ja, die herten wil je niet verstoren. En dan nee. begint het schemer te worden. En dan gaat het volop okay. aan de gang. Hè? Ja, ja, Kijk, een normale wandelaar moet er juist uit zijn met een ja, schemer. Precies, ja, precies. Met onze excursie, dan mag je onder begeleiding van de boswachter er nog in zijn. En dan, uh, ja, 5 oktober bijvoorbeeld is de eerste. En het, uh, ja, dan is het uh, als morgens vroeg, dat is een ochtendexcursie, kwart voor zeven. Oeh. Nog donker. Ja, dan ga je met die boswachter uh, het duin in. Ja, die prijzen zijn €7,50 allemaal. Hè, want de busjes zitten erbij. We ja. krijgen er nog uh, iets, uh, een consumptie zit er nog bij. Dus uh, ja, het is, het, is, het is echt spektakel. En dan twee uur lang ga je op stap met die boswachter die, die brons bekijken. Maar ook uh, de, al, andere dingen allemaal in de duin. Ja. Dus dat is, dat is mooi. En uh, ja, dat is 12 oktober. Dan is het s avonds om uh, 6 uur. En dan nog eens een keer 20 oktober, weer om 6 uur avonds. Nou, en dan, ja, zo loopt het door, uh, 26 oktober, 27 oktober. Dus... Maar, maar even terug naar die excursie met het busje. Dan hebben jullie ook voor de kinderen een speciale excursie, ja. ook met het ja. busje. Ja, want dat mag ik altijd dan, uh, dan doen, zeg maar. Uh, en dan, uh, ja, volwassenen trouwens ook, maar die 13 oktober... Dan om, uh, om 6 uur is dat, s'avonds ook. Kinderen van 8 tot 12 jaar, ingang Oase. Dat is dan de prijs, is dan uh, 5 euro. Ja, die kunnen zich opgeven vanaf 28 september. Ook bij het uh, bezoekerscentrum. Dat, dat nummer uh, staat ook op de website. Ik ken het dan wel even noemen. Ja, Touren. Ja, ja, dat is 020. Dat is een beetje het verwarmde. Dus 020, omdat we onder Amsterdam vallen. 608 75 95. Dus daar, ja, en daar staat dat telefoon waarschijnlijk rood gloeiend vanaf de 28 e Om die uh, wildexcursies, ja, die zit altijd heel snel vol, ja, allemaal in te boeken. Ja, ja, ja, ja, ja. Gerard, ik, uh, wij lopen een beetje naar het einde van het programma. Ik heb even heel kort een vraagje. Ja? Wat is de avondwandeling Nationale Nacht van de Nacht? Ja, die Nationale, nou, even kijken, waar staat die ook weer? 29 oktober. 29 oktober. oktober. Ja. Ingang de Zilk. Ja, dan... Uh, is een hele goeie. Ja. <laughs> ik zou ver... Daar kom je gewoon nog een keer voor terug. Ja, daar kom ik voor ja, Is goed, dat doen we. <laughs> ik weet wel dat het spectaculair is. Paul van der Stap, een van onze opgeleide vrijwillige gidsen. Die, die gaat mee en daar gaat in het donker inderdaad. Gaan ze bij de silk naar binnen. Ja. Ja, en dan hoor je al heel andere dieren. Ja, mee, ja, ja. De, de uilen ga je dan zien, de vleermuizen. Het lijkt me zelfs een beetje eng. Ja, ja, ja dikke dat... donker hè Ja, ja, ja. Het is het... geen uh, geen lichtvervuiling ja, bij ons. Je bent met elkaar. Ja, ja, ja, het is ja. je mag elkaar eens hand vasthouden. Ja. Oh, dankjewel ja, misschien Gerard. Is het volle maan. Misschien is het volle maan. Dan is het ja, ook heel ja, mooi. Ja, ja. Nou, Gerard, ik uh, wij moeten helaas afsluiten. Ja. Je kan heerlijk vertellen. Echt? Ja. Het is gewoon beeldend vertellen. Ja. En uh, ik wil je daar heel erg voor bedanken. En uh, heel veel succes weer. Graag gedaan. Met het gebeurdel. Oké, okay, tot de volgende keer dan. Ja, <laughs> ja, okay. wel. ja. dankjewel. Gerard Scholten, duinwachter bij Waternet, De Amsterdamse Waterleiding Duinen waar zoveel om te doen is. En dan gaan wij even kijken naar een stukje muziek. Er wordt nog over gedebatteerd. We gaan... Wij gaan afsluiten. Rino. Wij gaan afsluiten. Ja, we gaan, ja, gaan even de mededelingen met... doen. Met de agenda, natuurlijk. Ja. Goed, nou, zal ik dan maar met de eerste beginnen. We hebben 24 september. Dat is uh, morgen dus. Uh, music Coast. Uh, vanavond. Pardon. Music Coast. Back. To the Living Room. En dat is een akoestisch concert met Gouwenouwen met de ruud Jansen Binda Dat is, moet een ongelooflijk spektakel worden. Uh, ruud Jansen kennende. En het begint allemaal om half negen in de krocht. En de entree is 10 euro. En dan hebben we vandaag de Burendag. Leer uw buren kennen. En uh, dat is ook in het pluspunt vandaag. Dus uh, okay. mensen, daar kunnen jullie naartoe. Nou, dat weet jij dan weer. Natuurlijk het uh, Dorps concours, uh, Wat uh, vanmiddag om half twee op het Kerkplein echt... Helemaal van start gaat. En dan vanavond de babbelwagen met een openbare voorstelling. En deze gaat alleen door met uh, mooi weer. Maar het is mooi weer. Dus ja, precies. Uh, ik denk dat het heel bijzonder zal zijn. Oké, okay, nou dan heb ik inmiddels de data wel weer goed in mijn hoofd zitten. En dan is het morgen 25 september. En dan hebben we natuurlijk het Chanti en Zeeliederen Festival. Voor de 14e keer in Zandvoort. En nou gaat het, zien, gaat het zien op verschillende pleinen en straten van het dorp. En we hebben Morgen nog een nazomerwandeling in de prachtige Amsterdamse waterleidingduinen. Ja. Uh, we zijn er door Benno. We zijn er door, geweldig. Nou, nog even de afkondiging. Ja, nou wij, uh, ons programma zit erop. We hebben een herhaling op donderdag tussen 8 en 10 uur. Uh, als u de uitzending heeft gemist kunt u hem terugluisteren op CFM Zandvoort. Vul de datum en tijd in en let op, 1 uur later invullen. De techniek was vandaag Pascal van de Beek. Pascal, bedankt. De redactie Yvonne Roosendaal en Elle Jansen. En de koffie deed ook Yvonne Roosendaal. Yvonne, bedankt voor de heerlijke koffie. Presentatie was in handen van Ben Veugen en Betty van Vorst. En we gaan eruit met Rob De Nijs. En hoe kan het ook anders? Zondag.